Kinderen hoeven straks niet meer in quarantaine na contact met een besmet persoon, tenminste als het aan het OMT ligt. Je hoort verslaggever Xander van der Wulp. Basisschoolleerlingen zonder klachten hoeven niet meer in quarantaine en middelbare scholieren en studenten zonder klachten ook niet in quarantaine, maar die moeten dan vijf dagen achter elkaar een zelftest doen. Dus met heel veel zelftesten willen ze het onderwijs zoveel mogelijk open houden. Nu moet een hele klas in quarantaine als er drie leerlingen besmet zijn. Daar waren scholen niet zo blij mee en de vroegen of er geen versoepelingen mogelijk waren. De OMT komt hier dus mee. Wel moet de GGD dan in de gaten houden of er geen sprake is van een uitbraak. Of het kabinet dit advies overneemt, horen we morgen. Dan is er weer een persconferentie. Restaurants en cafés zijn blij dat ze weer tot tien uur avonds open mogen. Horeca Nederland zegt dat dit precies is waar ze de afgelopen dagen voor hebben gestreden. Vakbod FNV noemt het een goede stap, maar vindt het nog niet genoeg, onder meer voor de nachtclubs. De man die vanmiddag schoot op studenten van de universiteit in de Duitse plaats Heidelberg, was een 18-jarige biologiestudent zonder strafblad. De politie weet nog niks van zijn motief. Een vrouw van 23 kwam om het leven, drie andere studenten raakten licht gewond. De schutter is dood, volgens persbureau DPA heeft hij zelfmoord gepleegd. Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen op iemand? Daarover praten kan anoniem via de chat op 113.nl of bel 0800 0113. Let op voor overstekende egels. In de beeld bij Utrecht hebben ze zelfs speciale verkeersborden om bestuurders te waarschuwen. Vorig jaar werden ze ook al opgehangen, maar toen direct gestolen. Nu zijn er nieuwe met speciale antidiefstalklemmen. klemmen. De borden hangen er speciaal voor een egelhotel. Wat je achter ons ziet, of mij ziet, is het egelhotel, ja het was het voormalige kinderspeelhuisje van mijn kleinkinderen. Dan heb ik hier een slaaphuisje. Daar zit een egeltje ook in. Eerder werden er in de straat drie egels doodgereden. Met de nieuwe borden hopen ze dat de egels veilig kunnen inchecken in het hotel. Dan nog het weer, er komt een fris nachtje aan met in het zuiden ook wat vorst. Morgen overdag wordt een grijze dag, in het zuiden wat meer zon en een graadje of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Side, but in all the teasing cries, the light hours will reveal. Just be open to the signs. In all sweet little bass, there's truth and there's a lie. Sweeter all together than tons of apple pie. The kid on the carpet, as mother sings to him, Scrapples leaves and branches as he adds the words within. The outside closing in, but never close enough. The kid on the carpet, always in love.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 I'm oh.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 Go Smarties.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 8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 Ja, en deze had ik dus nog even niet genoemd. Uh, bij ons op uh, de Facebook of Instagram bij de aankondiging. Justin Samgar. Want uh, we hebben wel eens eerder wat uh, van hem uh, gedraaid en laten horen. Maar dit is het laatste werk uh, wat hij uh, heeft afgeleverd. En dat is zoals hij zelf zegt op zijn Facebookpagina... Uh, dat het behoorlijk heftig is om een EP uit te geven... waarin hij vertelt over een aantal van zijn meest pijnlijke momenten. Maar hij zegt er wel bij...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 Zou laat Funky Jabber dat weten op hun Facebookpagina. Dat is Nol Sikking. En die laat in een paar regels kernachtig weten wat hij daarvan vindt... Van het, van het album Dreamtime. En Je hoorde daar net het titelnummer. Prachtige productie. en Leuk dat het een echt popalbum is. Goeie songs en vooral heel goede grooves. De favoriete track van de heer Sikking zelf is I Hear The Children...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 No going back The fire has been lit now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 uh, ...heel erg geraakt, dan voelen door iets... ...maar ook wel weer op een positieve manier. Huh? Uh, en die... Ja, ...dat proberen we heel erg in sound en songwriting op te zoeken. Huh? En uh, ons album is... Uh, ...hebben we met z'n tweetjes geschreven. Huh? Uh, in de tijd dat we eigenlijk... Ja, ...een beetje een soort van... ...van eindtiener naar echt volwassen leven gingen. En we hebben als vrienden gewoon heel veel verhalen met elkaar gedeeld. En dat... Uh,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 Ja, vinyls, cd en digitaal. Oh, Oké. Okay. Um, even over I Remember, want dat is het nieuwste materiaal wat jullie hebben uitgebracht. Um, ja. uh, beschrijf het eens. Uh, nou, onze nieuwste single heet I Remember en het hmm. is eigenlijk een terugblik naar uh, een vorige liefde... Hmm. waarin um, ja, heel erg, uh, de waardering voor de tijd die samen is doorgebracht wordt uitgesproken...